Volksonderwijs presenteert. De cursus agressiviteit. Vandaag les 1 aan de deur wordt niet gekocht. <tied> Goedenavond. goedenavond. Mag ik uh, me even voorstellen, Ruis is de naam. Ik ben vertegenwoordiger van de Mammoet-Encyclopedieën. Encyclopedieën, uh, nee, dank uh, u, ben ik niet in geïnteresseerd. Aardige poes hebt u daar. Wist u trouwens ja, dat een Poes uh, de eigenlijke naam de Felix domesticus is? Maar dat een kat ook een houten verhoging was eertijds bij belegeringen waar kanonnen op stonden. Ja, meneer. Nee, dat wist ik niet, maar ik ben niet in geïnteresseerd. Ik uw naam op de, ja, de, Brom. de deur staan. De de deur, ja. Brom, uh, kennis is macht, dat weet u. Dat spreekwoord kent u? Ja, dat ken ik, ja. Nou, hoe vaak hebt u het niet, is het u niet overkomen dat u op een avondje bij een uh, verjaardag... Stoor ik overigens bij tv kijken? Nee hoor. nee, nou uh, Niet even. zoveel avondje afro, hè, ja. Ja. Maar bij uh, ja. Bel gaat, ik denk, doe even, even open. Op, niet weg geloof hoop nee, op, ik niet. Mag even naar buiten. De Felix domesticus, zal ik maar zeggen. <lacht> ja, zo <lacht> ja, weet je tegenwoordig. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar er zijn dus van die avonden waarop u denkt van... Goh, hier zou ik eigenlijk wel wat meer van willen weten. Hier zou ik eigenlijk ook wat meer over willen vertellen. Nou, dat kan als u zich abonneert op onze serie Mammoet Ancyclob die in ieder deel uh, bevat op zijn minst. En dan zeg ik op zijn minst 160.000 trefwoorden, 50.000 illustraties, 508 tabellen. Waarin bent u overigens uh, geïnteresseerd, meneer Brom? Uh, waarin ik in geïnteresseerd ben? Ja, zo even uh, een van de dingen. Ja, goh. Uh, natuur. De natuur. Ja. Uh, de natuur. Nemen we iets kleins. De mieren. Wist u dat er 6000 verschillende mieren zijn? Dat alle mieren vliesvleugeligen zijn. En, he, en dat daar, daar zijn. Nu weet ik niet alles. Ik uh, moet zeggen, ik ben natuurlijk ook nog met een heleboel dingen bezig. Maar uh, het maar is zo. dat van die 6000 soorten, dat wist ik niet. Nee. nee, en dat zijn bekende soorten. He, dat moet ik er wel bij vertellen. Daarom heeft onze Ansel Klopen die ook regelmatig aanvullingen. Ja. He, u krijgt uh, een deel, kost u. En dat is, moet ik zeggen, een. Hele gunstige prijs, 35 gulden, een deel, leder gebonden. U krijgt daar cassettes bij. Als die delen u toegestuurd worden, dan krijgt u uh, daar inderdaad een korting op. Want als u nu bestelt, dan is het zo dat een deel u 35 gulden kost. Wacht u totdat de serie in de winkel ligt, dan bestaat u, denk ik en dat is nog een kwestie van calculatie betaalt u toch op zijn minst 70 gulden dat maar, kan ik in ieder geval zeggen ik, ik, ik per, deel, per deel ik denk dat ik het gesprek een stuk korter kan maken door te zeggen dat ik bent, niet geïnteresseerd in. Ja, u wilt er eigenlijk graag nog even over denken dat kan ik me ook heel goed voorstellen want, ja, ja laten we daar even ik over praten. Ja, u even wilt er ook graag met uw vrouw over praten neem ik aan ja, uh, ja, ja. ja eigenlijk ja ik, ik vind het moeilijk Bron, om nu te beslissen eigenlijk. Dat begrijp ik volledig, dat begrijp ik volledig. Meneer Bron, ik uh, heb hier een formulier. Dat is niet alleen uh, om eventueel u in de gelegenheid te stellen contact met mij op te nemen, maar dat is ook zo. Onze vertegenwoordigers, ons bedrijf heeft wat uh, slechte ervaringen met slechte vertegenwoordigers gehad. Daarom heeft men een soort steekproefsysteem systeem ingevoerd en dat betekent dat men... Uh, bij mensen langsgaat. Ik geef de adressen op bij mijn baas waar ik langs geweest ben. Het kan gebeuren, ik zeg niet dat het zo is, maar het kan gebeuren dat volgende week eventjes iemand bij u aanbelt en vraagt van, is die en die manier van de Mahmoud Antje die er bij u, thuis, bij u langs geweest. Nou, dan hebt u een formuliertje. Als u dat even wilt tekenen. Dan kan ik laten zien dat kunt u, u inderdaad zien. geweest bent. Ja, dan ben ik gedekt. Ik wil u ook niet langer storen. Ik begrijp het. Er is iets leuks op tv, heb ik begrepen. Ik heb ja, zelf ja. niet zo in tv ja, goed, ja, af, ja, Als u even daar onderaan op het steppelijntje tekent, ja, mag bedoel. u dat formuliertje ook zeggen houden. Dan ga ik gewoon... Goed. Zo. Mag ik mijn pen wel weer graag terug? Want er zijn nog meer mensen die ik moet bezoeken. Dus ik ga gewoon verder. Ja. Meneer Brom, Meneer Ruijs. goedenavond. Dag. Eens even kijken... Meneer Ruis... Wel godsamme... 16 delen... 14,99... En dan moet ik betalen! Hoe doe ik dat? Oh god... Wat doen? Dit ja. mijn hart, mijn hart. Dit is een... Nee. 1499 euro moet ik betalen voor een encyclopedie. En ik wil helemaal geen encyclopedie. Ik wil geen encyclopedie. Een briefje. Ik ben er geluisterd waar ik bij stond. Ik ben er echt ingeluisterd waar ik bij stond. klant heeft me gewaarschuwd. Uh, een andere rubriek. Ken u recht. Hebben ze het ook over gehad. Mensen aan de deur, pas daarvoor voorop. Ik wist het, ik wist het. En toch, ik teken, ik teken, ik ben erin gestapt. Tja, en daar staat Tom Brom met een getekend formulier in zijn hand en een heleboel moeilijkheden. Moeilijkheden die voorkomen hadden kunnen worden, want overkomt het ons allemaal niet dat er mensen aan de deur komen die ons kloppen die een religieus verzekering, een collectus, weet ik veel wat willen kopen, maar ze willen iets van ons. En we kennen allemaal die spreekwoorden. Voorkomen is beter dan genezen. Berouw komt na de zonde. Als het kalf verdronken is, wordt de put gedempt. En noem maar op. Allemaal kennen we die spreekwoorden. En wat doen we ermee? Niks. Nul, komma, niks, naks. En daar kan ik zo ontzettend boos om worden. Al die types die zich over laten overdonderen, over onder laten sneeuwen... door de eerste het beste onbenul wat aan de deur komt. Eigen zo dikke bult, want het is gewoon stom, stom, stom, stom. Ja, toch is het ook begrijpelijk. Want we hebben niet geleerd om ons daartegen te verweren. En het is zo gemakkelijk. Gewoon met een beetje agressief gedrag. Agressief gedrag! Agressief gedrag! Laten we voor de aardigheid het voorbeeld van die kloppen die is overspelen. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Brom, mag ik u feliciteren uit een steekproef, uit een selectie in Hilversum, bent u uitgekozen om deel te nemen aan onze speciale actie... Wat betreft de Mammoet-Encyclopedieën. U uh, kent de Mammoet-Encyclopedieën, oh, ja. neem ik aan. Ja, die ken ik. Ja. Mammoet-Encyclopedieën, daar heb ik uh, al veel over gelezen. Ik moet zeggen, het is niet zo'n hele goede encyclopedie. Want uh, in het kader van een onderzoek wat ik laatst gelezen heb, is de Mammoet-Encyclopedie zo... de U kent de Mammoet-Encyclopedie, dat hoor ik. Dat vind ik uh, bijzonder verheugend. U weet dat ze afgeleverd worden in roodlederen banden en met cassettes. Ja, roodlederen banden moet ik voor u zeggen, de, dat is tref... toch niet zo helemaal wat ik me ervan voorstel het uh, uh, fijne vijf... van een encyclopedie zou ik eigenlijk vinden gewoon de pocket uitgaven maar ja dat is er nog steeds niet dus eigenlijk de roodleden daarvoor aan gewerkt moet ik, uh, moet ik uh, wel toegeven uh, wat Tom Brom hier hoog, deed is natuurlijk al een heel stuk beter hij probeert de encyclopedieverkoper met argumenten bij te brengen dat hij geen behoefte heeft aan een encyclopedie het nadeel van deze benadering is dat het nogal eens wat tijd kan kosten en dat er natuurlijk altijd een kans is dat er een verkoper komt die net iets meer argumenten in huis heeft. We noemen deze benadering de zacht-agressieve benadering. In andere situaties kan deze benadering goed werken. Maar zeker bij de aan-de-deur-situatie is deze niet aan te bevelen, zeker niet in de winter, want een koudje is snel gevat. Ré hey, Jofi heeft nodig om zo lang te bellen. Hè? Uh, goedenavond, ruis is de naam. Ik ben. Je woont van hier de... wel in een flat, hoor. Ik ben van de mammoet en Ja. U bent een van de gelukkigen die af uh, de mammoet encyclopedieën. Ja. Uh, Mom verguurtje ook. Hè? <laughs> meneer Brom, uh, laten we even als beschaafde mensen met elkaar praten. Ik, uh, waarin nou, bent u uh, geïnteresseerd als ik u even een. Nou, waar sterk? ik momenteel in geïnteresseerd ben, hoe kom ik zo mogelijk van u af? Eigenlijk, op dit moment. Staat dat u niet ernstig loopt, die meneer? Ik denk het niet, hè? Nou, <laughs> ja, ik denk dat we heel op praten zijn, meneer Huis. <laughs> meneer <laughs> Brom. Kunnen we kort maken? Meneer Brom, luister. <laughs> ja, meneer, wat wil u nou eigenlijk? Doe je? U weet het, kennis is macht. Ja. Um, 160.000 160 trefwoorden helpen u op weg door deze maatschappij. Nee, ik heb geen 160.000 trefwoorden nodig om u duidelijk te maken dat je hier beter op een zodenmiddel hoor. Ja, Mag ik u een goede avond wensen, meneer? U, uh... Ja, ik kan me voorstellen, God gebeurt die wel vaker. Goedenavond. Deze benadering noemen we sub -aggressief. Want wat gebeurt er eigenlijk? Tom laat heel duidelijk blijken niet van de man gediend te zijn en gaat niet in op wat die man zegt. Hij heeft scheid aan de man en is niet bang om dat te laten blijken ook. Toch heeft ook deze manier een paar nadelen. Het kan namelijk heel goed dat er een persoon aan de deur komt die niet voor deze benadering gevoelig is. Vooral bij de verkopers van religies heeft deze manier vaak bitter weinig effect. Maar als beginoefening is deze methode zeer aan te bevelen. Goedenavond meneer. Goedenavond. Meneer. Uh, mijn naam is Ruijs. Ik ben van de Mammoet Encyclopedieën. Ik hoef geen encyclopedieën. Ik hoef geen encyclopedieën. Nee, dank Nee, ik hoef geen encyclopedieën. Nee, uh, uh, nee, uh, uh, ja, meneer, daar begint iedereen mee. Uh, waarin bent u geïnteresseerd? Ja, dat gaat u niks aan. Ik hoef geen encyclopedieën, zeg ik u toch, hè? En maak u nu als je die die wegkomt, want ik hoef geen encyclopedieën. Hoeft zich niet zo op te vinden. Ik probeer u een encyclopedie aan te smeren zult u zeggen denk ik, maar uh... zak lul dat u er bent. Ja, maar... de mieren aaien! Ik hoef niet en ze kopen die je niet, ik wil ze niet en gaat u alsjeblieft weg, want mijn poes wordt zenuwachtig en bovendien er is wat leuks op tv. En goedenavond. Dit is een heel goed voorbeeld van de verbaal-agressieve methode. Tom geeft hier de verkoper geen kans om zijn verhaal te vertellen, maar hij gaat direct in de aanval. En wel zo grof mogelijk. In 90% van alle gevallen is dit zeer effectief. Het is wel zaak om de man of vrouw aan de deur niet aan het woord te laten komen, want de kans op een eindeloze scheldpartij is dan niet ondenkbaar. Nogmaals, deze vorm van verbaal agressief gedrag is zeer effectief mits goed getimed. Jezus, hoe de tijd om te bellen. En? Goedenavond, meneer man. Goedenavond. Uh, weet u dat uw poes, de kredelijke domesticus, buiten loopt? Ik ben... U kon vertellen dat, toe... dat, dat, je... dat, dat... dat mijn poes buiten liep? Mag ik me even voorstellen, is de naam. Ik ben van de mammoet-encyclopedieën en... Encyclopedieën? En... Ja. O, o, o, o, jij. En wegwezen, zo. Schat, ben je klaar met die man in de gang? De cursus assertiviteit begint. Kom, gaan we zitten. Het al begonnen, schat. Hoe is dat klaar? Oh, fijn, dank je. Het is duidelijk dat dit de meest effectieve manier van agressief gedrag is. We luisteren nog even de timing van Tom terug. Mag ik me even voorstellen, ruis is de naam, ik ben van de mammoetencyclopedieën en... Encyclopedieën? Ja, uh, uh, inderdaad... <truid> <truid> inderdaad, bij het woord encyclopedie slaat hij er onmiddellijk op. Dat is ook nodig, want dan is de verrassing het grootst. En je komt dan niet in de verleiding om toch nog even te luisteren. En we weten het nog van het eerste voorbeeld, niet waar? Als je even te lang naar zo'n man luistert, kun je verkocht zijn. Toch heeft deze methode ook een nadeel. Steeds meer colporteurs gaan ertoe over om een cursus zelfverdediging te volgen. Tref je de verkeerde verkoper, dan loop je natuurlijk de kans om zelf klappen te krijgen. Daarom is er nog één methode om van dit soort hinderlijke mensen af te komen. De bel afzetten, de tv zo hard mogelijk en nooit de deur open doen. van de cursusagressiviteit. Heb je nog vragen? En dat zal natuurlijk wel. Want er zijn altijd van die hufters die er weer geen barst van gesnapt hebben. Of die weer eens met een half oor hebben geluisterd. Of die zeikers die naar ieder programma een briefkaart sturen. En ga zo maar door. Maar goed, als er nog vragen zijn, stuur die dan maar gewoon naar Postbus 9000 in Hilversum. vermelding van de cursusagressiviteit. Volgende week zullen er we een paar vragen van mijn hand worden. Tenminste, als die een beetje de moeite waard zijn. u zijn altijd van die ballen die de stomste vragen kunnen stellen over de meest eenvoudige onderwerpen.